Ja, dat gaat hoor. Dat noteer ik. Ik ben toch blij dat ik naar u toe ben gekomen. Een pak van mijn hart. Fijn. En uh, dat bidden, mevrouw van Lier. Denkt u dat God dat heel erg vindt? Uw open ogen? God niet, denk ik. Maar mijn man vindt het afschuwelijk. Maar die heeft zijn ogen toch dicht? Ja, ja, nou, nou ja. Ik doe het nog niet zo lang. Goed. Tot vrijdagmiddag. Dag, dokter. Wat hoor ik, Merriam, van Els? Je wou met me praten. Ga je terug? Ja. Is je beter? Ja, jij ja, goed huis, hier goed werk, maar ja, ga je Ja, Dat vertel je. Maar je man wilde toch niet? Ja, is op op op, op wat zeg je nou? Ah, ja, um, op een rot premie gehad. Want tevreden. Mijn moeder ziet ziek nou. De moeder van je man is ziek? Ja, ja. En uh, hij heeft een op premie gehad? Ja, ja. We gaan terug. Ik blij. Hm. <laughs> hey. Je hebt cadeau voor dokter. Maar, maar, maar Merriam, de laatste tijd ging het toch een stuk beter? Ja. En je vertelt het. Zei, ja, met één tong. Met andere tong zeggen nee. Terug. De andere tong bij man. Gaan terug, gaan terug. Oh. Ik ziek. Heimwee. Veel. Mm -hmm. ja. wat, wat, wat heb je daar nou? Is voor jou. Is helemaal voor jou. Oh, wat is dat schitterend. Dat hebben mama, mijn mama en ik gemaakt. Nog in Turkije. Voor jou. mijn huis. Ja, maar dat huis was toch niet voor mij? Dat had ik toch gehuurd? Dat weet je toch, Miriam? Ja, ik weet, maar... Het toch was jouw huis. Nee, nee, nee, dat kan ik toch niet aannemen. Waarom niet? Alles is je schoon. Ja, natuurlijk. Alles voor jou. Ja, natuurlijk is het schoon, maar... Oh, wat een prachtige kleur. Ja. En dat, een, dat borduursel. Zien alle lakens er zo mooi hè? Nee, nou, dit zondagslakens. Voor feest. Begrijp, vrouw dokter? Begrijp? Man en vrouw samen, dus mooi bed. Ja, ja, ja. ja. Nou, nee, me... Dank je wel. Ik ben er verlegen van. En hebben jullie dat allemaal met de hand geborduurd? Ja, natuurlijk. Oh, het is schitterend. Dank je wel. Hier. Kus. Mooi. Ja? Mooi. Veel te mooi. Mag niet nee zeggen. Nee, ja, bedoel ik. Nee, dat mag niet. <laughs> ik begrijp het. Als thuiskomen nieuwe lakens. Heeft mama, mijn mama geborduurd? Wist. Ik, vrouw, wist naar huis. Maar niet. Man is baas. <laughs> Ik ben baas. <laughs> ja, in werkelijkheid ben jij de baas. Niet zeggen tegen man: oh. "Nee, nee, nee, wanneer gaan jullie weg?" Oh, misschien vrijdag, zaterdag. Ik zal je missen, Miriam. Ja, dan moet je zien, Willem, al die schitterende kleuren. Mm -hmm. Steekje voor steekje geborduurd. Hier, dat is prachtig. Hier, aan de bovenstrand. En hier moet je dit zien mag alleen voor feestelijke nachten worden gebruikt, heeft ze me verteld. Om nou, te beginnen dan maar heden nacht. <laughs> ja? Ja, zal ik het bed even Turks opmaken? <laughs> oh. En die lieverd zei ook nog toen ik aarzelde, ze zijn schoon. <laughs> nou, was er echt verlegen mee. Ik bedoel met het cadeau. Zal ik even opnemen? Misschien is het Daan. Ja, goed. Ja, met Agus. Goedenavond. Uh, politie hier. Ja, wat nu weer, meneer Pranger? Nee, u spreekt met de Rijkspolitie Lelystad. Een um, um, moment, meneer Willem. Mm -hmm. Neem jij me even. Ik, ik voel dat er iets heel naars aankomt. Ja, hallo. Agus hier. Goedenavond. Ik heb uw telefoonnummer en naam gevonden in een agenda. Er stond in geval van nood bellen Olga Bremer. En dan Bremer doorgestreept en vervangen door Agus. Ja. Uh, wat is er aan de hand? Een zekere dokter De Lange is om het leven gekomen bij een frontale botsing. Hij bevond zich op de verkeerde rijbaan. Was die opslag dood? Dat kunnen we niet zeggen. De bestuurders die achter hem reden hebben verklaard dat hij met zeer hoge snelheid onder... Ja, ja, ja ik begrijp het. Uh, dank u, dank u voor, voor het bellen. Uh, goedenavond. Goedenavond. De Lange is voor ongeluk. je naam stond is een... Notitieboekje. Ik heb een derde oog. En zo heet het toch? Oh, dit maakt me bang. Oh Willem, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Hoezo jouw schuld? Hij wou over de afsluitdijk. Hij belde vanmorgen heel opgetogen op. Ik zei: niet over de afsluitdijk gaan. Zo. Ik, ik had weer eens gedroomd. Ik heb het je toch verteld, geloof ik. Oh, God, wat erg. Oh, waar bemoei ik me toch mee? Oh, Bernard. En hoe moet het nou met die vriendin van hem? Ik weet niet eens hoe ze heet. Marta, Yvonne, Charlotte. Nee, nee, dat wordt Lotje. Of Lot. Dat kun je het kind niet aandoen. Nou, Maria, Meren, zoete, gegroet van verre J Janneke. Nee, wil ze niet genoemd worden als ze twintig is. Mm. Uh, Hummy. Wat? Hummy? Hummy is een naam. Zus, erger kan het niet. Nee, zus is geen naam. Nee, ik kende een meisje dat zo heette. Oh ja? Van verdriet bedacht ze elke keer weer een andere mooie naam. Petronella. Nou, misschien heeft Mieke oh, ja. haar ook wel een naam gegeven. Mieke, Mieke ziet het kindje niet hoor. En waarom denk je dat het een meisje is? Ja, dat weet ik niet, zo'n gevoel. Patrick. John Jan. Patrick? John Jan? Bert Gijs. Hebben we dan een enge namen allemaal. Jan Jaap Lodewijk. Lodewijk. Lodewijk. Lodewijk is niet eng. Nou. Nou, één naam is niet zo eng. Patrick, bij papa komen. Hier, aan de voet. Ja, ja, je bent nu een hond aan het roepen. Nou, ik zit wel eens in het park, hè, na de repetitie. En dan hoor ik ze krijzen. Wie? De moeders. Oh. Ja, kinderen verdwijnen namelijk. Hè. Die gaan ergens, weet ik veel, verderop spelen. Willen uit moeders oog. Patrickie. Patrickie, kom terug. En wel onmiddellijk, anders mag je vanavond niet naar Willem Ruis kijken. Jo-Janneke Niks ervan. Nee, jo -Janne. Stien. Stien. Stien, Stien vind ik mooi. Ja, Stien. Stien. Maar ik ken één Stien. Heel groot en dik. <laughs> en ons meisje is natuurlijk... Nee, ja, ja, goed. Maar gaat wel groeien. hè. Ja, maar geen Stien, hè. Anna vindt mooi. En Marta ook. Met die twee A'tjes. Dat maakt het zo melodieus. Ja, het gaat toch ook om de klank? Jet. Afgekeurd. Jij noemt expres verkeerde namen. Nee, ik noem wat met de binnenschiet. Ik heb vroeger een verkeering gehad met een meisje dat Jet heette. En? Ze zag er ook uit als een Jet. Ik ben zo zenuwachtig. Dat gaat nu gebeuren, Willem. Als ze maar niet weer een streek uithaalt. En ze wil er van af, kwijt. Die hele geschiedenis moet uit de kop, heeft ze zelf gezegd. Ja, maar jij kent Mieke niet. Ja, een beetje. J -j -j Jij bent geloof ik nog een beetje naïef wat vrouwen betreft. Nou. Weet je nog van die leerlingen van je? Hey. Vrouwen weven een web, daar hebben mannen geen verstand van. En uh, Nee. Wat wou ik vragen? Of we hem naar mijn vader moeten noemen. Dat wou ik vragen. Jij hebt echt een derde oog, hè? Af en toe Willem moet uitkijken. Ik vind dit geen leuke grap, nee, hoor. het is helemaal geen leuke grap. Maar hartstikke zenuwachtig. Ja, ook om de reactie van mijn moeder. Zeg jij nou eens Anna? Anna. Anna. Hm. Ja, Anna. Anna kun je ook niet verkleinen. Annaatje, dat zegt niemand. Nee, maar je kan er wel uh, Annetje van maken. Of Annie. Dus, uh... Dus wordt het Anna. Hey, ja. En Patrick als het toch een jongetje wordt. En dat meen je niet. Uh, nee om echt te geloven dat jij verborgen gaven hebt. Weet je, weet je wat ik de laatste tijd ook heb? Komt er een patiënt binnen, ik kijk even en dan weet ik het al. Nou, het klopt niet altijd, maar vaak wel. Ik doe wedstrijdjes met mezelf. Nou, vroeger was dat een gave gods. Nou, daar hoefde je helemaal niet zo blij mee te zijn, hoor. Want je kon ook op de brandstapel terechtkomen. Heksen hadden toch ook een derde oog? Oh, oh ja, de post. Hier... Hier is nog een aanzichtkaart van moeder. Nou, die heeft er lang over oh, gedaan. Behoorlijk. Alles goed in Spanje. Zeg. Je hebt 5000 gulden van de bank gehaald. Toch niet om iets voor mij te kopen, hè? Uh, vijfduizend? Vijfduizend. Ja. Ja, staat hier. Even denken, hoor. Uh, nee, ja, nee, dat zit zo. Dat, uh, dat heb ik geleend aan Jochem. Ja, die zit weer eens op zwart zaad. Alimentatietoestanden, je kent dat wel. Moet je daar geen schuldbekentenis van laten maken dan? Eh, huh? uh, ja. Nou, ja, dat kan ik doen, ja. Ja, dat is een goed idee eigenlijk. Met Agus. Ik hoop niet dat ik stoor met Van Amstel hier. Ja, ik hoor het. Bent u nu al terug? ja. Ik sta nog op Schiphol. Hoe is het met je moeder? Prima, prima. Maar waarom belt u dus zelf niet even? Nou, uh, ja, ik schaam me een beetje. Het uh, komt moeilijk mijn mond uit, maar ja, toch is het zo. U bent dus ook eerder teruggekomen. Ach, dat is een heel verhaal, Olga. Toen je moeder vertrok, heb ik kennis gekregen aan een dame. Een Deense, van Adel. Dat is toch prachtig? Nee, dat is helemaal niet prachtig. Ik kon je moeder niet vergeten. Ik heb me, geloof ik, ten opzichte van haar nogal, ja, nogal raar aangesteld. En nu? Ja, nou, ik wou het weer proberen goed te maken. Denk je dat ik een kansje maak? Ik weet het niet. Ja, maar je weet toch wel wat zij heeft gezegd? Ik, ik vind het niet zo netjes, meneer van Amstel, om daar met u over te praten. Ze kwam nogal verdrietig thuis. Oh. Zou ze nog wel tijd voor me hebben, denk je? Want jullie krijgen toch een, uh, een baby in huis? Dat klopt, ja. En je moeder zou dan toch ja, jou een beetje helpen en zo, hè? Ik bedoel, in huis? Ja. Nou, zeg, uh, vind je het dan geen goed idee als ik haar verras... Ik bedoel, dat ik bij jullie kom met een bos mooie bloemen bijvoorbeeld. Uh, witte anjes, hè? Die, die blijven lang staan. En dat ik dan zeg, zo, daar ben ik weer. Mm, dat lijkt me nou niet zo'n prima idee, meneer van Amstel. Oh. En, en uh, witte anjes, dat, uh, ja, dat zijn toch grafbloemen? Ach, ja, dat wist ik niet. Een mens is nooit te oud om te leren. Maar, Olga, je geeft me toch wel een... Een kans. Ach, u loopt altijd zo hard van stapel. Je, weet u nog van die tatoeages die eraf moesten? Had u weer een dame ontmoet in het koffiehuis? Ja, dat is waar, ja, ja. Ik ben reuze impulsief. Dat is mijn zwakte. Sojasi. Hé? Ik zeg sojasi op zijn Spaans. Zo ben ik. Oh, oh ja. En die, uh, en die adellijke Deense dame? Ja, ik kon bij erin trekken, hè? Ja, dat mens was eenzaam, dat zag je zo aan de ogen. Maar ja, je begrijpt, ik kon je moeder niet vergeten, zoals ik al zei. En, en bovendien, mijn deens is niet zo best, hè. Dus uh, dat ging zo'n beetje op z'n Duits. Dat kun je je wel voorstellen, zo van kousbousen en zo. Nou ja, dan ben je binnen vijf minuten klaar. Nee, met je moeder kon ik in het begin zo fijn lachen. Ik, ik denk dat u... Um... Ja, u, u, u wilde meteen intimiteiten. Ja. Ja, het bed stond tussen ons in, hè? Ja. Dat was het. Goed, meneer Van Amstel. Belt u nog eens met mijn moeder. Maar doe het voorzichtig. Oh, dus ze is niet boos. Nee, nee, boos is niet het goede woord. Ze is eerder verdrietig. Oh, nou, bedankt. Dan, uh, dan ben ik er vanavond nog op om het weer goed te maken, begrijp je? Zeg de Belgische bonbons misschien? Ja, dat ja. lijkt me beter een witte anjes. Ja, fijn. Dag, meneer van Amstel. Dag, uh, dokter. Branderig. Ja, dat is het juiste woord. Toch geen uh, prostaatoperatie, Daar staat mijn hoofd niet naar. Nee, nee. Ik uh, ga u wat antibiotica voorschrijven. Hoe voorkom ik zoiets, dokter? Hoeveel drinkt u? Bordeltjes? Uh, de laatste tijd, in verband met mijn vrouw... Nee, ja, een stuk of zes per dag. Nee, ik bedoel het vocht dat u opneemt. Oh, geen idee. U, u moet veel drinken. De boel moet doorspoelen. Om een blaasinfectie te voorkomen zeg ik drinken, drinken en nog eens drinken. Vroeger was dat de belangrijkste behandelingsmethode, meneer Tigelaar. Geeft niet wat? Het beste is mineraalwater... He? Drie liter per dag, alles bij elkaar Zo, dat is een vat vol Probeert u het eens dus. En u kunt nog wat doen U moet eraan wennen dat u niet langer dan strikt noodzakelijk uw plas ophoudt Hoe langer u wacht met plassen, hoe beter de bacteriën gedijen mm -hmm. Geregeld de blaas, goed legen En neem er de tijd voor Drie liter haal ik nooit Dat weet ik, dat doe ik ook niet Maar het kan geen kwaad om het te proberen Goed, ik eh, schrijf even een receptje voor u Momentje meneer Tigelaar. Schat. Het ziekenhuis heeft gebeld. Nee, nee, nee, oh. nog even geduld. Uh, er is gebeld door een zekere heer De Rover, notaris in Amstelveen. Hij wilde een afspraak met je maken. Dat is toch niet in verband met Laamaker en Frank? Hè? Nee, nee, nee. Het ging over de nalatenschap van je collega. Collega? Ja, De Lange natuurlijk. Hé? Hé, hey, je moet hem maar even bellen. Schrijf even op. Dubbel zeven acht drie vier 341 Heb je dat? Ja. Dubbel zeven acht drie vier één. Wat nu weer in godsnaam. Nou, één belletje en je weet het. Oké. Okay. Zodra je iets uit het ziekenhuis hoort, dan bel je me, hè? Els kan me oppiepen. Oké, okay, doe ik. Hoe is je humeur vandaag? Matig, Willem, kom beter. Nou, vanavond maar mijn uh, feestneusprogramma opvoeren, hè? <laughs> Graag, lieverd. Sorry voor de onderbreking, meneer Tegelaar. Mm. Uh, ja, ik moest nog even een receptje uitschrijven, hè? Anders nog iets? Mm. Ja, kijk. Ik weet niet goed wat ik ermee aan moet. Of ik wel bij u moet zijn. Nou, zegt u het maar. We kunnen over alles praten. Het gaat over mijn vrouw. Ja? Ik eh, ja, drink een beetje meer de laatste tijd. Eh, om het weg te drukken. Nou, hoe lang is nu geleden dat uw vrouw gestorven is? Krap, vijf maanden, dokter. Het mm, is een hele moeilijke tijd, hè? Mm, het, eh, Maar het gaat om die post die ik steeds krijg. Welke post? Hier. Deze. Hmm. Persoonlijk bericht bestemd voor mevrouw W. Tiggelaar van Dalen. Zij won namelijk een prijs in de ontdek- en winactie van Mühlhaus. Naam klopt precies. Proficiat mevrouw Tiggelaar van Dalen. Een brief als deze zult u echt niet elke dag ontvangen. Bij trekking is namelijk vast komen te staan dat u mevrouw Tiggelaar van Dalen gewonnen hebt. En dat is een felicitatie waard. Meneer Tiggelaar. Waarom belt u niet dat ze die rommel niet meer moeten sturen? Dat heb ik gedaan. Dan krijg ik zo'n onnozel kind aan de lijn. Dan vraagt u dan naar de chef. Ze moeten stoppen met die troep. Dat, dat doet me pijn. En leest u die brief ook? Ik wil het niet, maar elke keer begin ik er weer aan. Ze hebben ons al uitgenodigd voor een vakantie naar de Malediven. En dokter, u moet weten... mijn vrouw en ik zijn nog nooit naar het buitenland geweest met vakantie. Heel de leven heeft ze bonnetjes zus en zegeltjes zo gespaard. En dat waren haar extraatjes. En nou, kijk, hier. Ach, gooit hij die troep toch meteen weg? En daarom, mevrouw Tichelaar, kunnen wij u beloven dat u een kans maakt op een reis naar de Malediven. Uw echtgenoot mag ook mee. Let u dus op uw brievenbus. Zal ik voor u bellen? Is dat niet veel moeite? Helemaal niet. Eens kijken, waar staat het telefoonnummer? Wie heeft die brief eigenlijk geschreven? Oh, managerafdeling prijsafrekening. Nicolaas Vlonder. Moet je die handtekening van die man eens zien? Die kan dus echt zijn eigen naam niet schrijven. Ik vind je erg sympathiek, dokter. Het lijkt net... ...of ik de laatste tijd nergens tegen opgewassen ben. Vreemd, hè, dat een mens zo kan veranderen. Dat is helemaal niet vreemd, meneer Tegelaar. U bent ook een beetje doodgegaan, eigenlijk... Ja, ja, zo is het. Eh, zes bordeltjes dat kan toch wel. Hè? Nou, als het daarmee blijft, hè? Ja, en afgezien van het geldbedrag is er nog iets. Maar de familie van meneer de Lange. Wij hebben ons keurig aan de wet gehouden, vorige. Wanneer is hij bij u geweest om dit uh, testament op te maken? Nou, zullen we kijken? Waar heb ik het? <coughs> ja, hier. 12 juni 1984. Dat was net in de tijd dat ik uit het ziekenhuis Oost wegging. U hebt uh, samengewerkt, begrijp ik. Ik ben uh, co-assistent in het ziekenhuis van de Lange geweest. Mm, ja, gaan we verder. Oh. Persoon met grond in de provincie Brabant. In de gemeente zegt er een bos. Wat wat? wat, wat? Wat is dat? Een boerderijtje. Of... Uh, een boerderijtje, zeg maar boerderij. Compleet met stallen en vier hectare grond. Daar heeft hij nooit... Daar heeft hij nooit met me over gesproken. Dat is ook geen nuance, mijn vragers. Een testament is een zaak tussen de notaris en de cliënt. Nee, nee, ik, ik, ik, ik bedoel dat hij daar een boerderij had. Oh, eens even kijken. Hij is in het begin van de jaren vijftig gekocht. Oh, de prijs van de grond was toen heel redelijk... Wat, wat moet ik ermee? Nou, gaat u om te beginnen eens kijken? Nee, nee, ik, ik wil niet kijken. Kunt u het voor me verkopen? Oh, vanzelfsprekend. Maar dan dient u eerst in de latenschap van meneer De Lange te accepteren. Oh, ja. Daarna kan het geheel getaxeerd worden en, uh, en verkocht. Dat is geen probleem. Het moet naar een goed doel. Uh, Nicaragua. Of, uh, of, of, of, of iets in Nederland. Ja. Nee, ik ga beslist niet kijken. Oh, ik heb hier wel een paar foto's die dateren nog uit de tijd dat de boerderij werd gerestaureerd. Nee, ik, ik wil niets zien. Helemaal niets. Maar u accepteert de nalatenschap wel? Kan ik weigeren? Altijd, maar dan wordt er een nieuwe procedure in gang gezet. Als ik u mag aanraden, het verstandigste is dat u de zaak gewoon accepteert en daarna afstoot. Wilt u dat uh, allemaal voor me regelen, meneer de Rover? Ik bedoel, emotioneel... Nou, ik begrijp de situatie. U wilt liever niet aan uw relatie met... Ik u. had helemaal geen relatie met de overledene meneer de Rover. Pardon? Ja, zegt u dat wel? Ik dacht met uw welnemen dat te hebben verstaan uit de woorden van uw collega... Verkopen dus. En als u me nog nodig heeft, regel het via mijn man. Uitstekend. Oh, dan heb ik hier nog iets voor u vragen wat is dat? Uw naam staat erop. Maar dat is zijn handschrift. Het, het handschrift van de Lange. Hij heeft dit pakje gegeven op de dag dat hij het testament regelde. Houdt u het maar. Het spijt me, maar ik ben verplicht u dit te overhandigen. Wat u daarna mee doet is uw zaak. Misschien wilt u hier even tekenen voor ontvangst. Uh, u heeft er geen idee van... Nee, mevrouw Agers. Als u hier even wilt tekenen. Wat nou? Waarom moet ik in godsnaam in jouw testament? En wat moet ik met dit pakje? Ik gooi het weg. Ik maak het open en gooi het dan weg. Even een parkeerplaats zoeken. Hij heeft iets ingesproken. Ik wil het toch horen. Uh, hallo? Hallo. Dag Olga. Het is vandaag 11 juni 1984. Volgende week ga je weg uit ziekenhuis Oost. Ik heb een afspraak gemaakt met de notaris. Vandaar... Hm. Ik moet je iets zeggen. Is dit. Ik zit hier in de serre van mijn huis. Over een uur komt de zon naar binnen. De tuin is wild. Mooi wild. Ik heb er in geen jaren wat aan gedaan. Iets zeggen. Hij is toch ook een beetje gek, denk ik. Maar hij was een beetje gek. Misschien luister je er over tien, vijftien jaar naar. Dat is alles anders. Ik kan niet goed tegen vrouw. Daarom wil ik in één keer alles regelen. Ik zou eigenlijk met je moeten trouwen, Olga. Maar dat kan ik je niet aandoen. Maak je toch al zo in de war? Als je alleen in de gang voor de operatiekamer zit, de letters operatiekamer, het zijn er dertien, je telt ze van rechts naar links: opus, opera, operare is een nootroom, heb je vroeger lang geleden geleerd. Dat was het. Nu doe ik de deur van de serre open. En ik, ik laat je even mee naar buiten kijken. Links staat het schuurtje. Het valt bijna in elkaar. Achteraan loeren de katten van de buren naar vogels die ze nooit krijgen. Ik wil je wat geven. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik laat je mijn boerderij na. 11 juni in het jaar der 1984. het bandje kwijt. Ik mag Willem niet horen. Wil je het niet? Nee, nee, nee. Oh, Nou, weet je wat, laat mij die man maar bellen. Uh, hoe heet hij ook alweer? De Rover. Oh, mooie naam. Ken jij zijn kinderen? Van wie? Van de Lange, natuurlijk. Nee, die ken ik niet, meer nog eens een mooie opsteker. Word je zomaar even een boerderij plus grond in de schoot geworden? Ik wil het niet, Willem. Ja, we kunnen toch een keer gaan kijken, God, Misschien ligt het allemaal zo mooi dat je zegt van... Nee, dat zeg ik niet. Nee. Ik wil het niet zien. Anders nog iets? Nee. Hoezo? Nou, je hebt allemaal van die... Van die rode vlek in je hals, zeker? Ja. Nou, leuk, hoor. Willem, snap je het nou een beetje? Ah, natuurlijk Maar het lijkt wel net of je een beetje jaloers bent Jaloers? Jaloers oh, Hoe kan ik nou jaloers zijn op iemand die dood is? Nee, hij was een soort, soort vaderfiguur voor je Denk ik hm? Ja en nee ja, dat kan niet. Het is ja of nee. Nou, dan is het ja. Ben je nou boos? Nee. Nee, ik ben nieuwsgierig. Hoe dat nou zat? Nou, zo zat het dus. Oh. En was het nogal ondersteboven van je? Hm? Ja. Ja, dat denk ik wel. Terwijl we elkaar niet echt goed kenden. Ja, liefde is blind. Ja. Ik dacht, misschien heeft hij nog een... ...een, een brief uh, gedeponeerd met iets persoonlijks. Nee, nee, nee, niks. Helemaal niks, nee. nee. <tossimus> Daardoor ben ik ook zo in de war. Ja, goed. Als de rover belt, dan, uh, dan ga ik wel met een bek vechten. Ja, hij gaat de boel natuurlijk laten veilen. En zit er ook weer voor een paar mooie grijpstuivers tussen. Zou het? Ja, Wat dacht je dan? Dat hij het voor jou mooie ogen deed soms? Ja, die man die keek me niet één keer aan. Hij keek over me heen. Oeh, een engert. Met Willem? Ziekenhuis Oost, heeft u een momentje? Hm? Ziekenhuis Oost? Wat zeggen ze? Ja, daar ben ik weer. Ja. Kunt u met uw vrouw naar ons toe komen in verband met de baby van mevrouw Verlinden. Wat He? is het? Een meisje, zes pond. Een meisje, zes pond. Oh, ik wist het. Hé, hey, uh, schat, als jij nou hier even wacht, dan ga ik naar Mieke toe. Waarom niet samen? Ja, ik, nee, ik wil voorkomen dat ze jou weer gaat katten. Oké, okay. ik wacht hier. Waar is de baby? Die ligt daar toch, op 16B? Oh, ik, ik, ik sta te trillen van de zenuw. Wacht nou, je? gewoon maar even hier, ik ben zo terug, ja? Ja. Dag. Hoe gaat het? Gaat je geen moer aan. Onze afspraak. Is alles uh, goed gegaan? Heb je het geld of niet? Eh, uh, ja. Uh, als je hier nou even voor ontvangst tekent, lees maar even. Ik, uh, Mieke Verlinde, bevestig alle, eerder gegeven, eerder, wat? bevestig alle eerder gemaakte afspraken tussen Olga en Willem Agers en mezelf. Die notarieel zijn vastgelegd. Als tegemoetkoming ontvang ik van Willem Agers een bedrag van 5000 gulden. En ben bereid over deze transactie verder te zwijgen zit er duizend gulden klein bij? Ja, had je toch gevraagd. Hm. Hier, alsjeblieft. Hm. Zo, ik ga volgende week gelijk met vakantie. Kreta. Bof jij even. Hm. Jouw geld opmaken. Amuseer je. Dat zijn mijn zaken. En haar wil ik niet meer zien. Haar? Wie is haar? Oh, de kleine. Nee, die dokter van je. Truthola. Ja, nou, zo kan het wel weer voor vandaag. Hè? Nou, Mieke, een fijne tijd op Kreta en uh, voorzichtig met de uh, Grieken. Klerenleier? Uh, ja. Precies. Daag, sterkte. <laughs> Valt dopetje met je sterkte. Um, is het over mij? Over ons? Nee, niet over jou en mij. Maar meer over Daan en mij dus. Goed. Um, straks dan? Na mevrouw Bavendrecht? Prima. Dan kunnen we dan niet even koffie drinken op ons terras? Oh ja, dat ik Marjan vraag om even de honneurs waar te nemen. Ja. daar zit je iets heel hoog, hè, denk ik. Tot direct dan. Of vraag of mevrouw Barendrecht binnenkomt. Ja. Mevrouw Barendrecht. Ik kan niet meer zo vlug, dokter. Ja, dat geeft toch niks. Weet je dat ik vroeger de Maas op en neer zwom? Ja, niet in de lengte hoor, maar in de breedte. Zo, dat is niet mis. Ja, officieel val ik niet meer onder jou, maar ik wou toch even... Dus zit uh, u goed zo? Heerlijk. Zeker een speciale stoel voor krukken, zoals ik. Die kocht ik omdat ik dacht, daar zit iedereen lekker en gemakkelijk in. Niet te laag en niet te diep. Ja, in de ziekenhuizen heb je soms van die kinderstoeltjes waar je dan op wordt neergepoot. En niemand vraagt zich af hoe je er weer uit moet komen. Mevrouw Barendrecht, wat kan ik voor u doen? Dat is een goeie. Mag ik hem omdraaien? Wat kan je voor me doen? Eerst even voor ik het vergeet, doe Daan de groet als je hem ziet. Zo'n schat van een jongen. Hoe is het met hem? Oh, als alles goed is, dan zie ik hem aan het eind van de middag. Hij heeft een nieuwe vriend vergeet hem niet te groeten te doen. Nou, kijk, het zit zo. Ik mocht na zes maanden zonnestraal met ontslag. Maar naar huis kon ik niet meer. Ik ging direct door naar het verpleeghuis. Nou, dat is het. Het huis. Mijn huis. Ik heb een schat van een tuin. En ik heb nog zoveel plannetjes met dat huis. Ik, ik heb staan huilen om mijn huis en om mijn tuin. ja. U, u mist uw huis, hè? Met mijn verstand weet ik dat ik niet terug kan. Of ik zou permanent een hulp moeten hebben. Maar ik kan er niet te komen om afscheid te nemen. Ik begrijp het. Uh, familieleden zijn die er? Twee nichtjes, die morgen willen beginnen met slopen. Ze hebben al precies in hun hoofd waar ze die Engelse kast van me neerzetten. Zijn ze aardig? Hebzuchtige spinnenkoppen. Hmm. In al die maanden in zonnestraal hebben ze me niet één keer opgezocht. Ja, druk, tante. Druk? Dat lijkt toch nergens op vandaag de dag? Ze zijn moe van het kakelen. Ze zijn moe en druk van niks. <coughs> en nu? Hè? Hoe verder? Ik praat tegen mijn mooie kast. Tegen mijn appelboom. Hij doet zo zijn best elk jaar. Vergeet niet, ik heb daar veertig jaar gewoond... Het huis en de tuin al die tijd volgestopt met alles wat ik mooi vond. Nou moet ik binnen veertien dagen overal afstand van nemen. Ja, ik begrijp het volkomen. Ik heb het nog geprobeerd met een man nadat mijn echtgenoot was overleden. Voor even was dat wel leuk. Voor even. Als het regende werd die man boos op de regen. Omdat zijn auto vuil werd. Oh. Het spettert op mijn auto. Geen ging nou voor het raam staan vloeken tegen de regen. Eh, mevrouw Barendrecht, als ik nou eens probeer op... Ja, probeer eens wat. <laughs> Bent u geholpen met iemand die een paar uur per dag komt? Ja, ja, alleen eh, het punt is, ik, ik ben bang, hè? Alleen dus, niet voor het alleen zijn. Maar ik ben al een paar keer zomaar weggeraakt. Dan lig ik voor oud vuil op de grond. Nou, we moeten denk ik toch proberen om u nog thuis te houden. Als dat zou kunnen, dokter. Ik heb er alles, alles voor over om. Ik, ik, ik bedoel, als het geld kost, geen punt, dokter. Laten we nou zo afspreken. Um, ik ga eerst eens praten hier en daar, mijn licht opsteken. En dan probeer een oplossing te vinden. Dan loop ik mijn gang in. En dan knip ik links een lichtje aan. En, en dan zie ik een foto. Die heb ik laten uitvergroten. En die foto is gemaakt aan het meer. Toen vierden we onze trouwdag. Ja, we hadden geen geld. Vier gevulde koeken en een klein flesje jenever. Mijn man had een zelfontspanner, dus... Dan zaten we daar aan het meer. En dan kijk ik naar die foto. En het is net alsof ik er weer ben. Als ik er maar lang genoeg naar kijk. Mm. Goed. Neem me niet kwalijk, dokter, dat ik zo praat, maar het lucht me op, begrijpt u? Ja, ik ga er wat aan doen. Hoe lang al? Nou, ik weet het niet. Uh... Ik, ik dacht, homofielen kunnen toch vriendinnen hebben? Ja, natuurlijk, maar... We niet met elkaar naar bed, hoor. Lekker rustig, gewoon, maatjes... En ik, oen, ik heb er nooit iets van gemerkt. Je had het kunnen weten. Dus even nadenken. Ja, ja, natuurlijk, ik had het moeten, ik had het moeten merken. Ja, maar het is hier ook vaak zo'n gekke huis, hè? Oh, wacht even, dat toen met het gebak. Toen dacht ik even, wat kijken die eigenlijk naar elkaar? Ja. Maar waarom hebben jullie er eigenlijk nooit met me over gesproken? Geheim. Daan wilde het geheim houden. Het was ook geen echte verhouding. Ja, hoe noem je zoiets? Uh... Ja, ja. Vertel verder, ik ben heel nieuwsgierig. Nou... Ik was... Ben. Ik, ik ben zo stapel gek op die man. Zo waanzinnig verliefd. En ik dacht... Hmm. Als ik maar verliefd blijf, dan wordt hij het ook op mij. Meisjes dromen. Ja. Maar waarom ga je dan weg hier? Het loopt toch fantastisch? Ik breng het niet meer op. Ik bedoel... Ja, hij had natuurlijk ik... even goed zijn uh, relaties, zijn, zijn vriendjes. En... Ja, ik heb hem gevraagd of hij... Of hij met jou naar bed wilde? Ja. <lacht> het is af en toe net of ik in de operette zit. Nee, nee, sorry. Dat is echt een <lacht> beetje vals van me. Het ging echt... Weet je nog die schitterende Italiaanse film? Mm -hmm. Una giornata particolare. Sofia Lora, Marcello Mastroianni. Wat heb ik gehuild, zeg. Zoiets moois. Hij was voor mij de prins op het witte paard. En wat deden jullie dan allemaal? Nou, gewoon uh, de gekste dingen. En waarom mocht ik dat niet weten dan? Nou, dat zeg ik je. Ons geheim. Oh, we aten vaak samen. Op de raarste plekken en tijden. Doorzakken en dan... ...s morgens weer om acht uur op de praktijk. Leuk, het is gebeurd hoor. Hadden jullie het fijn samen? Ja, nou... En ik, die jood, dacht... ...het komt wel, het komt wel. Daan beschouwde me gewoon als een, een praatpaal. Lekker roddelen over die vrienden van hem. Ja, we hebben het nooit over jou gehad hoor. Ik bedoel... Euh, ...nooit over jou geroddeld. Dat kwam niet bij ons op. En... Uh... Op reis, samen. <lacht> plannetjes, plannetjes. Maar nooit echt gedaan. En nu? Ik ga met ingang van volgende maand weg. Ja, anders word ik gek. Hij heeft nou toch die Belgische vriend? We zijn er eerst nog met z'n drietjes op stap geweest. Maar het klikte niet. Het ging niet. Toen heeft Daan gezegd... Dat we elkaar alleen op de praktijk moesten zien. Zo, van het ene moment op het andere. Wat erg, Els. Ja, hoe moet dat nou zonder jou? Nou, misschien. blijf ik wat langer om Marjan in te werken. Maar het is niet goed. Je fantaseert jezelf gelukkig. Ja, ik begrijp het wel, denk ik. Hij is ook zo teder en zorgzaam. en We voelden elkaar perfect aan. We waren eens doorgezakt. Ik was een beetje dronken. S morgens om zeven uur zaten we in een roeiboot op de Amstel. Ik weet niet meer hoe we aan dat bootje kwamen. Ik zat achterin te kijken. Het was zo'n mooie herfstochtend. En ineens. We waren Paul bij de Berlagebrug. Daar zie ik eerst een tas. Die grote rietentas die mijn moeder altijd bij zich heeft. En ineens realiseerde ik me... Daar loopt die schat. Was onderweg naar de werkhuis. Dus ze had een hotelletje ergens aan de Amstel. Dat moest ze schoonmaken. Ik zie het voor me. Dus ik spring op en begin te zwaaien en te roepen. Man! We waren vlak bij die brug... En op hetzelfde moment dat ik schreeuw, zijn we onder die brug. Heel zwart en donker. Ze heeft me niet gezien of gehoord. Wat een verhaal, Els. Ja. Ik durf er niet te vragen. Heb je me toen op die ochtend gezien? Nee. Nee, gek dat je dat niet durft, hè? Ik, ik, ik heb ook zo'n gêne over bepaalde zaken. Kan ik met mijn moeder niet over praten. Ik even wachten dan. Nee, kom maar zag je ze? Oh, ik zie het al. Och, wat een mooie baby. Het is een plaatje. Kijk, kijk kijk, kijk. Ze worden oh, wakker. Ja. Dag mijn liefje. Hier is je oma. Die wil je zien. Jouw ogen. Kijk nou. Ik zag jouw ogen. Ik dacht dat de mijne wat donkerder waren hoor. Ja, Willem en ik hebben het erover gehad. Mag ik er even opbakken? Ja. Daar, schat. Man. Nou, nee, ik zie het echt. Wat kan je eigen kind zijn? Nee, echt. Kijk dag lief. Het is dezelfde kleur. Ach, oh, wat is ze mooi. En zo lief, mam. Schat... Ze huilt amper. Hm. Dat, Willem en ik gaan gewoon af en toe een half uurtje naar de kijk als ze slaapt. <laughs> We kunnen er niet genoeg van krijgen. het niet toevallig vallen van die ogen. Ach, dat is meegenomen. Als ze bruine ogen had gehad, dan was het net zo goed geweest, toch? En zij, de moeder? Hoe was die? Heb je geen toestanden gehad? Uh, uh, helemaal niet. Mag ik het een om doen? Kijk, hier liggen ze. Zal ik jou even... Kijk, Kijk, ze lacht. <laughs> ja, ga je verschonen, uh. Dag meid, kom maar. Hé, ja, wat? Uh, <coughs> nou, ik, ik heb die moeder helemaal niet gezien toen we haar ophaalden. We hebben alles van tevoren via een notaris geregeld. Ja, dat zegt toch niks... Het is me maar niet wat een kind afstaan. Ja, ik begrijp niks van die vrouwen echt niet. Maar ja, daar schat mee, ik nog hm. toch niet over van begrip, Ja, mooi, broosje. Ja, niets van oma. Hm. Zie je er kijken? Oh, lief. Oh. Kijk, ik ben het nog niet verleerd. Ja, klaar. Hm. Willem heeft nog even met de moeder gesproken. Ja, Willem is in dat soort zaken heel doortastend. Hm. Heb ik eigenlijk nooit van hem geweten. Hij lijkt soms zo, zo, zo aarzelend als hij bezig is met muziek en zo. Maar zoals met Anna, nou, dan regelt hij alles heel goed. Ging echt met knikkelende knieën naar het ziekenhuis. Heb ik nog nooit eerder gehad, nooit. Mag ze even mee naar de kamer? Ja, ja, natuurlijk. Hier, wacht, ik zal even de biertje pakken. <lacht> kijk, kijk, kijk, Het ja. woordt ze. Ze kijkt ernaar. Nou, de ogen van je vader waren lichter. Hoe bedoel je? Nou, omdat ik net zei, ze heeft jouw ogen... Ja, toen moest ik opeens aan je vader denken. Ja, want jij had weer zijn ogen. Kom maar, Anna. Ga je fijn met ons mee? Kom maar. Kom maar mee. Ja, zeg. Dat, dat, dat was dus ongeveer het eerste wat ze zei. Ze heeft jouw ogen. Je hem Ja, voelde me net een klein meisje. Alsof ik iets stouts deed. Ik voelde me ook zo schuldig. Stom, hè? Nee, dat is helemaal niet stom. En verder? Nou, verder niks. Ik dacht, nu zeg ik het. Ik zeg het gewoon, waar Anna bij is. Maar ik had het gevoel of ik... Uh... Ah, ik weet het niet, ik kon het gewoon niet. Ik, ik, ik, ik, ik kon het niet tegenover Anna en niet tegenover mijn moeder. Hé. Hey. Hm? Ik denk dat je het gewoon uit je hoofd moet zetten. Probeer, Mieke, te vergeten. Probeer te vergeten dat het dat het, het kind van je vader is. Waar denk jij aan? Hm? Niks. Ik denk aan niks. Wel, dat kan niet. De mens denkt altijd aan iets. Eh. Ik eh, neem een sonate van cello door. Kan je dat dan? Zonder te of te fluiten? Ja hoor, helemaal geen probleem. Dat ja, is toch logisch, als ik tegen jou zeg luister naar de zee, dan hoor je die zee toch ook. Ja, maar ik bedoel, zo'n zo heel muziekstuk. Freya? Ja? Is dat ook van Boccarini? <lacht> <lacht> ja? Oh, ik moet nog even naar Anna. Nee, nee, nee je bent al vier keer wezen kijken. Nee, maar ik, ik, ik hoor iets, dacht ik. Ja, dat, is, dat is je verbeelding. En hey, vertel nog eens wat, maar geen treurigheid. Hmm. Els gaat weg, denk ik. Oh ja. Ja, ik weet nog niet zeker. Mag jij raden waarom? Hmm. Gaat ze huwen? Lauw. Samen wonen? Met een vriendin? Koud. Hmm.